ook weer vanavond een hele goede avond lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Radeland. En ook eh, nu weer van harte welkom dat je hier naar eh, wilt gaan luisteren. Eh, het klinkt een beetje zwaar het onderwerp. Het heet kanker en eh, ja, voor de een is het eh, heel zwaar. En voor de ander, die kan er op een andere manier mee omgaan. Ik heb hier al vaker over gesproken, ik denk een jaar of twee geleden, uh, in de zomertijd. Dus als je het echt wil weten, dan kun je ook in die tijd uh, eventjes gaan rond, uh, rondzoeken, om uh, die lezingen op te zoeken. <coughs> ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, zet vooral je beide voeten op de grond, zodat je goed voeling met de aarde hebt, dat je niet weg gaat zitten zweven. <coughs> Visualiseer dat goed, hè? dat je je voeten vastzet op de aarde als je op de een of andere manier lichamelijk niet kan. Mocht je op een bed liggen of in een rolstoel of boven in een heel groot flatgebouw of waar dan ook, je kunt je altijd verbinden met de aarde, want je bent op de aarde. Nou, maak de verbinding met het licht buiten je of een kaars die hier staat bij jezelf en adem dat licht in. En breng dat naar je lichaam toe. En ga stil naar je eigen innerlijk. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En kijk of je dat gedurende deze lezing, deze meditatie, ook kunt, eh, kunt doen. Ja, mensen luisteren niet gauw naar welke goede raad dan ook. Ze zullen zelf de ervaring in hun, in hun leven willen opdoen. Dan zullen ze de ervaring van dat wat het kwaad genoemd wordt nodig hebben. Zo zal het bewustzijn zich steeds verder ontwikkelen. En dan zullen ze zien dat wat ze ooit het kwaad noemden, eigenlijk een zegen voor hen is geweest. Steeds meer en meer op deze wijze, met het behulp van het eigen denken over de eigen ervaring. Nou, hier wou ik het dus over hebben. Daar kun je natuurlijk alles inleggen, maar nu gaat het over een, over een opportunity, over, een, um, over iets wat je, wat je kunt veranderen van de diagnose kanker. Als je zo sterk staat in jezelf, dat je je daardoor niet uit je evenwicht laat brengen, zit je niet in de angst. Daar gaat het allemaal om, hè? in dit leven, hier op aarde. Dat je daaruit blijft. En ik wil graag beginnen met een prachtige mail die, uh, die Marja Oosterman schreef. En ik noem bij, bij grote uitzondering haar naam. Omdat we toch een hele lange tijd uh, samen, twee, uh, uh, samen 25 uh, gesprekken hebben gehad. Die op de tweede zondag van de maand uh, op uh, Indigo Soul Station uh, kwamen. En uh, ja, dus haar mail, um, die uh, wil ik heel graag met jullie delen. En zoals je is, weet is jaar Journalisten en ik vind dat ze het ontzettend goed verwoordt hoe mensen denken, hoe, hoe, het, hoe het gaat met mensen. Dus ik, ik uh, begin. De laatste jaren, als iemand me vertelt dat hij of zij de diagnose kanker heeft gekregen, weet ik vaak niet goed wat te zeggen Natuurlijk wens ik iemand dan veel sterkt, maar terwijl ik dat doe, slik ik veel andere woorden weg. Ik wil nu pogen om de woorden te brengen wat de moeite is die ik heb. Jaren terug had ik met mijn beste vriendin een gesprek over kanker. We waren het helemaal eens. Als zij of ik ooit de diagnose kanker zou krijgen, wisten we alvast één ding zeker. We zouden hem niet laten opereren. Dat besluit was onder andere gebaseerd op de wetenschap dat door snijwonden het lichaam juist extra veel bloedcellen aan gaat maken en daardoor de kans op uitzaaiingen kan toenemen. Ook ten opzichte van chemokuren en bestralingen hadden wij zo onze bedenkingen. Echter. Toen bij mijn vriendin baarmoederkanker werd geconstateerd, werd diezelfde dag reeds besloten tot een operatie. De gynaecoloog had geconstateerd dat het gezwel mooi in het midden in de baarmoeder zat, zodat het verwijderen van de baarmoeder een weliswaar radicale, maar heldere, eenduidige aanpak was. Mijn vriendin kreeg zelfs een volletje mee over het verwijderen van een goedaardig gezwel, Middels hysterectomie, omdat het eenzelfde procedure betrof. Er was ook geen haast mee. Mijn vriendin werd gewoon op de wachtlijst geplaatst. Zij zelf wilde het echter zo snel mogelijk en dus liet ze zich een maand later inroosteren op van een eindstag. Het duurde twee weken voor ze naar huis mocht vanwege extra bloedingen. Ondertussen was het wachten op de uitslag van het weefselonderzoek. Die kwam een paar uur nadat ze ochtends uit het ziekenhuis was ontslagen. Of ze maar meteen weer terug, weer, meteen weer terug wilde komen naar het ziekenhuis voor een operatie, voor het verwijderen van haar paarmoederhals. Uiteraard weigerde mijn vriendin dat. Ze heeft een doorverwijzing geëist naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam, waar uiteindelijk alle details pas echt bekend werden. De artsen in het andere ziekenhuis hadden het niet nodig gevonden nieuwe scans of foto's te maken voor de operatie en hadden, zich baserend op de foto's van de maand daarvoor, midden in de kanker gesneden die zich inmiddels had uitgebreid. En de kanker bleek een G4, de snelst verspreidende soort in overleg met de artsen in het AVL zijn een reeks bestralingen gekozen die uiteindelijk, nadat het weefsel weer hersteld was, tot de diagnose schoon leidden. Echter, een controle later bleek, de kanker te zijn uitgezaaid, naar onder andere haar longen. Het AVL gaf aan niets meer te kunnen doen voor mijn vriendin. Apart genoeg vertelde ze hem dit nieuws in opperst blije stemming. Ja, ik ben blij, legde ze uit. Want nu kan ik precies, eigenlijk precies gaan doen wat ik wil. Na al lang wikken en wegen werd dat uiteindelijk een druivenkuur van maar liefst zeven weken. Daarna wisten ze wist het zeker, de kanker was weer weg. Door de kuur was ze echter sterk verswakt en had ze zelfs oedeem opgelopen in haar benen. Haar huisarts zou later verklaren dat ze de kuur geen dag langer had moeten doen, want dan zou ze ook de eiwitten verbruikt hebben die het hart nodig heeft om te kloppen. Na, drie uur, na die kuur heeft ze nog lang volgehouden dat ze beter was of anders weer, of, of anders weer werd. Tot de dag dat ze zo moe was dat ze een vriendin belde met de vraag of die voor haar wilde koken. Een unieke vraag. Na de maaltijd heeft die vriendin haar lekker ingestopt in bed. Waar ze de volgende dag met de glimlach om haar mond gevonden zou worden. En ik vervolg haar mail verder. Ik heb haar ruim voor haar dood nog wel eens gevraagd of ze wilde dat ik de gang van zaken in het ziekenhuis aanhanger zou maken. Maar ze vond dat een gesprek dat ze zelf had gevoerd met die gynaecoloog kon volstaan en dat niemand zou zitten wachten op een rel over de gang van zaken. Misschien dacht ze wel dat ze zelf ook op nieuwe foto's had kunnen aandringen. Hoe dan ook, het mogen duidelijk zijn dat mijn vriendin een liefdevol mens was. Ook als bedrijfsmaatschappelijk werkster heeft ze bij ontelbare mensen laten zien dat ze dat was. Ze was ook een van de eersten in Nederland die ging werken met Bach wist enorm veel over geneeskrachtige kruiden en later verdiepte ze zich onder andere nog in edelstenen therapie, kleurentherapie en bioresonantie. Het was haar kennis die samen met de communicatie die ik had met planten leidde tot de remedies van de oosterzon. Ze was degene die de mailtjes en de christelijke weg, ik van de meditatie, communicatie en boeddhistisch weg. Dat zo schrijvende lijken het verschillen die mijn vriendin en ik echter nooit zo gevoeld hebben. Toch begint in dat verschil mijn huidige twijfel over hoe te reageren als iemand vertelt kanker te hebben. Een vriend van mij heeft in zijn praktijk als alternatief genezer diverse mensen met allerlei methoden geholpen kanker te genezen, zonder dat daar operaties, chemo's of bestralingen aan te pas zijn gekomen. Brandon Bees heeft een voetbalgroot gezwel in haar buik weten te genezen, via wat ze later is gaan beschrijven als de helende reis. En Yvonne, ik dus, hè? en dat voor mij alweer een tijd geleden, hoor, in 1993, en ik ga verder wat Marja schrijft, heeft een lichte ervaring meegemaakt, eh, waarna ze was, volslagen was genezen. Waarom kon mijn vriendin dan niet genezen? Zou ze andere keuzes hebben gemaakt als... Die diagnose duidelijk geweest was. Dat moment dat ze eindelijk kon gaan doen wat ze zelf wil, zal me altijd bijblijven. Waarom deed ze dat niet eerder? Omdat die artsen zo stellig waren? Was zij de mondige bedrijfsmaatschappelijk werkster die overal lastige kooltjes uit het vuur haalde voor haar cliënten, dan niet mondig genoeg als het om haar eigen lijf ging? Je zou je af kunnen vragen... Waarom ze niet bij haar eerdere stellingname was gebleven. Zou het dan anders geweest zijn? Maar ze heeft gelijk. Het is volstrekt onzinnige, onzinnig zulke vragen achteraf. Iedereen loopt zijn of haar eigen weg in dit leven. Op het moment dat je ziek wordt. Het zijn jouw keuzes. Ik zou tegen iedereen met kanker willen roepen. Doe als Brandon Bees of als Yvonne. Of als jezelf trek je terug in jezelf, bevraag je lijf en jezelf waarom het dingen vertaalt naar die ziekte. Maar zo zou ik ook tegen iedereen willen roepen: luister naar jezelf, luister echt naar jezelf en zorg dat alle energie, alle gedachten die niet van jou is, uit je systeem verdwijnt. En die vonden zegt zulke dingen een beetje rustiger. In inmiddels meer dan 200 radiolezingen. Maar daarmee kun je het nog niet. Mijn vriendin had al een leven lang door dat ze eigenlijk meer aan anderen dacht dan aan zichzelf. Of ze deed het met zoveel liefde. En minder werken was bijna niet mogelijk. Dan zou ze minder invloed hebben op haar werk. En daardoor meer invloed hebben om haar cliënten goed te helpen. Ze zou kleiner moeten gaan wonen, terwijl ze juist hoopte om nog een keer een eigen pra praktijk te kunnen beginnen. En als ik dit zo opschrijf, kan iedereen doorzien wat ze had kunnen doen en misschien had ze dan wel nooit kanker gekregen. Maar ze liep haar eigen weg. En misschien was het wel nodig dat ze in dit leven deze ervaring opdeed, om in een volgend leven, en God mag weten wat. Voor wie het niet allemaal duidelijk is nog, ik bedoel te zeggen dat je nooit voor een ander kunt denken. Ik kan wel eens denken dat het goed zou zijn als iedereen haar yoga en meditatie zou doen. Maar er zijn nou eenmaal mensen die helemaal onrustig worden van stilte of vanwege lichamelijke afwijkingen of iets dergelijks niet stil kunnen zitten. Als ik zo'n diagnose zou krijgen als mijn vriendin, wat zou ik dan doen? Ik denk dat ik me ergens in de natuur ga terugtrekken een tijdje, maar wat denk ik nu? Eigenlijk denk ik nu dat ik nooit kanker zal krijgen, maar hoe, je, hoe zeker kun je zoiets weten? Anders gezegd, ik heb geen idee wat ik iemand zou kunnen aanraden om te doen. En mijn schoonzus heeft vorig jaar een klein kwaaddadig knobbeltje borstbesparend laten verwijderen, maar toch gekozen om daarna een aantal zware gemoecure en reeks bestralingen te ondergaan, want ja, het zit in haar familie. Zijn haar keuzes beter of slechter dan die van Brandon Bates of die van Sylvia Millikan? Dat is alweer een tijd geleden, hè? Eventjes van mij. Of vele anderen. Bij de 89-jarige moeder van een vriendin zijn kankers gevonden op diverse plaatsen in haar lichaam. Er gaan, er gaan geen behandelingen volgen vanwege haar hoge leeftijd en huidige kwetsbaarheid wegens een andere kwaal. En omdat het zeer langzaam groeiende kankers zijn. Niemand weet ook hoe lang, er, hoe lang deze er al zijn in haar lichaam. En dat kan al vele jaren zijn. Maar wat als ze pas 60 zou zijn of 50? Zo heb ik mijn bedenkingen met de allopathische aanpak van kakken. Toch wordt die aanpak steeds succesvoller. Ook de zogenaamde alternatieve aanpakken zullen en kunnen succesvol zijn. Maar soms ook niet. Misschien wel omdat het meer vergt dan. Waar je je bewust van bent. Kankers zijn cellen die niet gegroeid zijn, zoals je van die cellen had mogen verwachten. Het zijn jouw cellen, net zo uniek als jijzelf. Anders gezegd, elke kanker is uniek. Alleen jij, jij kunt beslissen hoe daarmee om te gaan. Ik begrijp het dan ook wel als mensen het hebben over mijn kanker. En je zult de kanker in je lijf ook helemaal dienen te accepteren, voor je er iets, mee, iets anders mee kunt. Door dat te doen zie je wellicht ook de weg die bij jou past. Met of zonder genezing. Maar hoe zeg je zoiets? Marja. Nou, hartelijk dank, jou voor deze duidelijke hartekreet. Ik heb even net, <coughs> ik had het in het begin ook, maar dat ben ik alweer kwijt en dat duurt dat te lang voordat ik het vind. Maar, oeh, waar heb ik het? Waar heb ik het? Waar heb ik het? Ja. Hier staat het, je schrijft, mijn vriendin had al een leven lang door dat ze eigenlijk meer aan anderen dacht dan aan zichzelf. Misschien zit het daar wel aan. Wie zal het zeggen? Er zijn zoveel mensen die maar zo vreselijk veel voor anderen werken, met anderen werken, zichzelf totaal wegcijferen. En waarom doen ze dat? Om niet naar hun eigen lichaam, hun eigen stem te luisteren? Zijn ze zich niet bewust dat ze ook een leven hebben? dat het leven niet alleen maar voor anderen is. Eerst moet je voor jezelf opkomen. Eerst dien je zelfliefde te hebben. Maar ik geloof dat ik dat straks nog wel even in de algemene beschouwing verder ga zeggen. En dan het volgende. Ja, um, ja dat yoga doen. Hè? Dat misschien voor mensen met lichamelijke afwerkingen of iets dergelijks niet stil kunnen zitten. Het maakt niet uit... Hoe je bent, wat je bent, of je drie benen, vier benen hebt, twee benen, eh, niet kunt lopen, wel kunt lopen, aan het trillen bent, of je alleen maar je hoofd kunt bewegen. Noem maar op, je kunt altijd mediteren. Altijd. Het maakt niet uit hoe jouw lichaam eruit ziet, wat je lichaam doet, trilt of niet trilt. Het maakt niet uit. Mediteren doe je met je hersens. En dat doe je voor jezelf. Dan ga je nadenken, het is niet anders dan nadenken over het leven. Ja, en dan nog wat, je schrijft, want het zit in haar familie. Nou, daar denk ik dus anders over. Ik denk dus dat we met een speciaal doel op de aarde willen komen, als we een bewuste incarnatie hebben, door eindelijk eens af te komen van die uh, genetische uh, erfenis, die maar generatie op generatie op ons drukt om dan eindelijk in dit leven daar een einde aan te maken, om ermee om te kunnen gaan, zoals je ermee om dient te gaan. Dus vanuit de liefde denkt. En dat, kan, dat, dat hoeft niet alleen zo met een, een ziekte te zijn, want het kan met van alles zijn. Dus dat je daar een, een einde aan maakt, dat je het bemediteert, dat je het accepteert. En dan is dat maar zo. Maar dat zijn even maar een paar woorden. Maar goed, ga geef ik mijn gedachten dus over, eh, over deze, in mijn ogen, hele bijzondere eh, mail van Marja. En nogmaals Marja, voor je, voor je mail en deze duidelijke hartekreet. En dan ga ik dus zelf verder. Misschien heb ik het al een keer gezegd, maar dat is dan maar zo. Dan zeg ik het nog een keer. In het oude Egypte werd kanker, de ziekte kanker dan, hè, beschouwd als een verassingsziekte. Streepje mogelijkheid. Een mogelijkheid tot verandering. Verandering in het leven van dat moment op aarde. Of verandering in de vorm van het overgaan, dus de verandering van het lichaam, hè, in de vorm van het overgaan van deze fysieke wereld naar het leven hierna. Eigenlijk moet ik niet zeggen het leven hierna, maar nou, het leven want je bent maar even op aarde. Een kleine periode en dan ga je weer terug. Alsof het nou hierna is, het is eigenlijk niet zo. Het is, het is altijd aanwezig. Je maakt alleen een uitstapje naar de aarde. Dus de absolute zekerheid van het doorgaan van het leven, de dood die niet bestaat, Maakte dat mensen daar geen angsten voor hadden. Dus in dat oude Egypte. Hè? Al voorgaande levens, gebeurtenissen die nog niet verwerkt waren, konden tijdens die periode verast worden. <totstukken> Het werd dus als een reusachtig voordeel gezien door die ziel. Ik moet er even tussendoor zeggen dat ik het zelf in 1993 ook zo zag en niet anders. Er was niemand in staat om mij angstig te maken, want deze gedachten waren het belangrijkst. Wanneer je zeggen, daar hield ik me aan vast, want dat was het gewoon. Want dit leven hier op aarde was immers tijdelijk. En zo, door het verkrijgen van een het verkrijgen van een verassingsziekte, kon een ziel een geweldige voortgang maken in zijn evolutie. Anders kijken wij daar nu tegenaan, in deze tijd. En ja, er is niet één wijze, en ja, toch ook weer wel. Maar laat ik het anders zeggen. Alles heeft met bewustzijn te maken dan zou je kunnen zeggen, die mens wel en die mens niet. Die is wel in staat om zichzelf te genezen en die andere mens niet. Het zou kunnen. Maar in principe, in principe zou ieder mens in staat kunnen zijn om met behulp van zelfkennis zich te genezen. Dat zouden we kunnen denken? Hebben wij er dan ook over nagedacht dat er mensen zijn, zielen dus, die besloten hebben op, om op die leeftijd over te gaan? Dat weet de stoffelijke mens al lang niet meer. Die kan zo ver verwijderd zijn van zijn eigen ziel, van zijn eigen karma. dat zijn eigen levensopdracht En die zegt dan, nou, nu nog even niet hoor. Dus hebben wij er dan ook over nagedacht, dat er mensen zijn, zielen dus, die besloten hebben... Om op die leeftijd over te gaan. Dan kan ik ook verder zeggen dat er mensen zijn, zielen dus, die bewust gekozen hebben om deze ziekte mee te maken. Misschien wel om in een ander leven daar arts-specialist in te worden, met de kennis uit dit leven de ervaring opgedaan van die ziekte uit dit leven. Of dat er mensen zijn die misschien wel anderen bespot hebben of erger. En in dit leven besloten hebben om te voelen hoe het voelde om in een lichaam te leven dat die ziekte... Heeft. En er zijn mensen die zichzelf zo negatief hebben neergezet, en niet altijd het beste voor zichzelf hadden bedacht en gedacht, en aan zichzelf hadden gegeven, soms expres, welbewust, en soms door onwetendheid. Omdat ze zo'n laag zelfbeeld hebben. En onwetendheid dat ze dat, ja, maar een soort, ja, noem het maar, gemakzucht doen. Zo kunnen wij mensen vele vormen bedenken waarom de ziel besloten heeft om over te gaan. Want de ziel weet dat dit leven hier op aarde tijdelijk is. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Het lichaam is maar tijdelijk en de ziel... Eeuwig. Het aparte is wel dat de mens zich praktisch niets meer weet te herinneren wat hij besloten heeft voordat heb aarde kwam. Pas als de nood aan de man is, gaat de mens zich in alle gemoede afvragen hoe en waarom en wat allemaal. En waarom ik. En dat mij dat moet, moet, moet overkomen. Ja, ieder mens kan alleen voor zichzelf die afweging maken over de behandeling, over het denken dat bij hem of bij haar hoort. En ja, er wordt in die e-mail over mij gesproken, dus, maar ik kan ervan zeggen, in alle eerlijkheid en oprechtheid, nooit had ik mij afgevraagd hoe het mij zou vergaan als het mij zou overkomen. Want het overkwam mij niet. Het was een absoluut zeker weten als een gevolg van een leven in, in de illusie. Ik wist dat zeker, zonder daar aan de andere kant erg in te hebben. Dus toen ik dat bewust, toen ik me dat bewust werd, dus toen ik het hoorde, de diagnose kreeg, ha, nu weet ik het zeker. En toen gebeurde, toen het gebeurde, kon ik niet anders doen wat ik moest doen. Uit een innerlijke drang die van binnen naar boven kwam dachten niet eens aan om andere gedachten te krijgen. En er geen enkele sprake was van enig andere behandeling. Hoe dwingend mijn, mensen mij ook toespraken in het ziekenhuis. Ze absoluut zeker weten Dus hoe de spirituele genezing heling kan zijn, of met de geneeskunst. Dat kan een ander nooit voor die mens beslissen. Het is daarom ook niet een vastgesteld protocol. Wel vanuit het denken vanuit een ziekenhuis, vanuit de artsen natuurlijk. Hè? Dat is nog zo. Zij hebben die keuze niet, ze weten het ook niet. En ze durven het ook niet. Want ze denken dat alleen de, hun traditionele wijze van behandeling... Alleen maar helpt. En dat kun je hen ook niet kwalijk nemen. Want zo is het hen geleerd. Dus, een ander kan het nooit voor jou, voor die mens beslissen. Het hangt van het bewustzijn af. Hoog of laag, ja, ieder mens mag het invullen. Het bewustzijn is de sleutel. De zelfkennis die voortdurend als rode draad door al mijn lezingen komen, die uitgesproken worden door mij op Indigo Soul Station, is natuurlijk de kennis van het zelf, van het goddelijke, of die je kunt horen in de herhalingen via de site van Marja. Overigens, laat het duidelijk zijn. Ik ben Indigo Soul Station dankbaar. Dat het mij mogelijk gemaakt werd om hierover te spreken. Over alles te spreken. Wat ik ook maar. Wat ook maar in mijn vermogen ligt. En dat Marja het mogelijk heeft gemaakt. Om al die lezingen in haar archief te plaatsen. Dat is toch wel wat. En dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Maar goed, het is het. Het aparte is wel dat de reguliere, zal ik maar zeggen, geneeskunst praktisch niets af weet van waar de mensheid nu naartoe gaat. De God in hemzelf vinden, het Christus bewustzijn geboren te laten worden. Of zo je wilt het Boeddha bewustzijn, of zoals ook sommigen het zeggen, het Osiris bewustzijn. Maar in ieder geval het weten dat de God die in hen zit, niet verborgen is op een wolk. Maar in de mensheid, dat is het grote geheim. Dus, om het nog even te herhalen, ja, het apart is wel dat de regu uh, reguliere geneeskunst praktisch niet afweet, niets afweet van waar de mensheid naartoe gaat in deze tijd. En je hoort me zeggen, praktisch. Want er zijn wel artsen die hierover nadenken. Maar je zou wel willen dat ze het allemaal bemediteren. Maar toch in deze tijd niet echt veel, helaas. Nog steeds niet. En ook bij de artsen die ik ken, is het helaas niet mogelijk hierover te spreken. Ik gooi wel eens wat. Zo hier af en toe een, eh, een balletje op. Maar ja. En ja, dan zou je kunnen zeggen dat er beslissingen genomen worden die als je over spiritualiteit of over het leven nadenkt, niet genomen hadden moeten worden. Maar ja, omdat er in mijn kantoor of in mijn huis geen bul hangt, hebben mensen zoals ik, geen recht van spreken. Zo zegt men. Maar ja, dat zijn natuurlijk mensen, zoals ik, om dat maar zo te zeggen, die kennen geen grenzen. Die kennen geen beperkingen. Die hebben een totale vrijheid van denken. Dat wil niet zeggen dat het denken maar alle kanten op schiet. Nee, dat denken is zeer gericht. Zonder beperkingen zelfs. Maar, Laat ik verder gaan. En vooral, als ik mijn gedachten uit mijn herinnering laat komen, waarin levenswaren van het helpen genezen, het helen van mensen, dus arts zijn in de woorden van deze tijd. En ik zou dat zeggen tegen de artsen die ik ken, dan zal men hier schaterlachend en kletsend op reageren. Of misschien wel in hun achterhoofd de gedachte: nou die mevrouw, die vrouw moeten ze opsluiten. Gelukkig zijn er nog velen die wel de waarde van de simpele woorden tot zich hebben laten doordringen en die uit zichzelf hun lichaam hebben geheeld. Al was het maar voor een simpele hoofdpijn. Of al was het maar eh, van een knie die pijnlijk was, al was het maar om een oog, en noem maar op, schouderpijn, een gebroken vinger, ja. Het is voorlopig nog niet anders. Er wordt in het algemeen nog niet werkelijk over nagedacht. En als men dat al doet, dan zegt men gelijk, ik ben niet zweverig hoor, maar goed. Het is voorlopig niet anders, ook wat al die mensen betreft, die nu met hun problemen zitten, hoe de ziekte, en hoor me goed, hoe de kans, hè? je kunt ook zeggen, kans, om op te lossen. En wat voor kans je dan hebt. Niet kans zo'n procent op te leven, nee, de kans om een nieuw leven in te gaan. Dankbaar te zijn dat dit jou is. Gebeurt. Ik zeg niet overkomen, want dat zou een toeval zijn. Dat dit bij jou gebeurd is. En ja, dan gaat het als volgt van mij uit. Dus hoe je hiermee omgaat. De mond gesloten, maar het hart open. Want als je de ziekte als een kans gaat zien, gaat er een wereld van denken voor je open. Het leven voor de ziel hier op aarde... Zoals gezegd is tijdelijk. Het leven met een hoofdletter is eeuwig. En ik zei het je net al, met kleine tussenpozen leven we op aarde, om op de aarde weer het een en ander te leren in een jaar of tachtig. Maar gezien de altijd durende tijd, eeuwigheid, nanoseconden van het alles. Is dat maar een blink of the eye. Je, je knipt het even met je oog. En de, de nanoseconde is alweer voorbij. Dus wat is die tachtig jaar? Die wordt uitgerekt in de tijd. En het lijkt een eeuwigheid. En ja, er werd ook ges, eh, geschreven over die vriend die mensen genezen heeft. Nou, laat ik echt iedereen uit de droom helpen. Mensen. Haven zichzelf genezen, en met behulp misschien van de inzichten van die ander. En wat je uitstraalt, trek je aan. En in dit geval, juist zij zijn naar deze man toegekomen. Ja, en ik moet zeggen, op mijn huiskamerlezing er komt, er komt werkelijk een aantal mensen met dezelfde problemen en dus met dezelfde ziektevormen, kankers. En zij hebben zichzelf totaal geheeld. En zij hebben niet eens zo in de gaten dat ze het zelf hebben gedaan. Ik kan het wel honderd keer zeggen, maar ze geloven het gewoon niet van zichzelf. Zij hebben de keuze gemaakt het samen met de reguliere geneeskunde te doen. En nou, dat is ook goed en hun omgeving, en zij zelf misschien ook wel denken dat ze genezen zijn door de geneeskunst, terwijl het duidelijk te zien is dat ze, als ik het zo mag zeggen, want het is toch een, een oordeel zou ik zeggen, maar dat ze een enorm, enorme sprong hebben gemaakt in hun bewustzijn, en dat ze het leven, dat ze nu leven, en niet meer lijden, meerdere trillingen verder is... In hun bewustzijn. Als ik zou vertellen wat er met mij op die maandagmiddag in 1993 gebeurde. En door de jaren heen dat ik, dit, dat ik deze lezingen doe, doe ik wel zo af en toe een poging. Maar ik zal nooit in staat zijn om dat te vertellen wat er werkelijk gebeurd is. De gevoelens. Er zijn geen woorden voor je. Hier zijn absoluut geen woorden vol voor wat ik voelde. Het zijn gevoelens van aanwezig zijn in trillingen, in vormen, in kleuren, in geluiden, in stemmen. De kosmos te voelen, heel ver weg te zijn en tegelijk dichtbij. Hoe kan dat overgebracht worden aan mensen die dit nooit meegemaakt hebben? Je kunt het dan anderen ook niet aandoen. Want het, hoe kun je dat voorstellen? Het is praktisch onmogelijk. Dus ja, voor mij inderdaad, wat Marja ook schrijft, een totale genezing. Maar ging ik daarvan uit? Nee, nee dus alleen, een, alleen maar een verlangen en een sprong in het diepe naar het licht. Naar het, het, het, het, het enorme licht waarvan ik wist dat het bestond. En dan nog hebben mensen die iets zorgelijks, zor soortgelijks hebben meegemaakt, het op hun eigen wijze beleefd. Ieder mens dus op zijn eigen wijze. Alles hangt van het bewustzijn af, van de trilling af, van dat bewustzijn. Ja, de, wa de, de wijze waarop mijn leven is veranderd, is in principe Gelijk hoe het met Brandon Base en Louise Hay en vele anderen gegaan is. De liefde werd begrepen. Bij sommigen in een lange periode van de tijd die tussen oorzaak en gevolg ligt. Bij anderen, zoals bij mij, in één klap begrepen en meegemaakt. Waarin het meemaken van dit een jaar kon duren, maar ook een heel leven, maar ook tien levens, maar even zo goed in tien minuten of drie of één minuut van de aarde had kunnen plaatsvinden. De tijd werd niet gevoeld, de tijd werd niet ervaren. Zo'n ervaring is een volslagen, tijdloze ervaring. De tijd, als je dat dan toch wilt noemen, die er toch was, was in een duizendste van een seconde beleefd. Misschien een nanoseconde, maar ja, dat kan ook wel 25 jaar duren. Maar toch ook weer niet. Maar met dat sterke besef dat de mens zelf de keuze heeft, altijd vanuit die gedachte, vanuit die ervaring die ik meemaakte. Zelf de keuze heeft om voor het ene of voor het andere te kiezen. Het is niet anders dan een keuze. De keuze om de negativiteit te benadrukken in welke vorm je dit ook gieten wilt of de keuze om voor het licht te kiezen zonder twijfel zonder verwachting zonder vooropgezet doen, zonder angst, zonder de wandel, zonder het verdriet, zonder het afscheid. Onvoorwaardelijk voor het licht te kiezen, niet wetende wat je daar Zult treffen. Maar er onherroepelijk voor te kiezen. Alles achter je te laten. De sprong te wagen. Met je hele hebben en houden. Dus je zin en je lichaam. Om je in het licht te storten. zonder je af te vragen, waar kom ik nu terecht, maar onvoorwaardelijk te doen. Ja, en dan krijg je het leven voor je. Dat zeg ik dan wel, het leven voor je, maar het leven is... En het wordt gevormd van het uitdijende nu, het steeds voortschrijdende nu. Dat wil dan zeggen dat het leven dat uit jouw gedachten komt en wat een gevolg is van jouw denken en handelen, zodat je die dingen tegenkomt die bij jou horen. Dat glijdt als het ware naar je toe. Ja, je hebt de keuze om te klagen en je slachtoffer te voelen. Maar daarbuiten heel vrolijk te zijn. En voor iedereen alles op te knappen. En dat iedereen zegt: God, dat is toch zo'n geweldige man of vrouw. Zoveel liefde, zoveel positiviteit. Of je hebt de keuze om steeds maar weer het universum, God, te danken voor het leven dat je op aarde kunt leven, zodat je al je ervaringen kunt ondergaan, ook die en ook die. Hoe moeilijk ze ook zijn. Maar dat je op ieder moment, iedere dag, elk moment, en werkelijk elk moment de keuze kunt maken om dankbaar te zijn. Voor je moeilijkheden. Voor die ervaringen. Ook als je het kwaad hebt. Met het leven. En je ergt je aan alles om je heen. En ik dat dan ook de oorzaak, een van de oorzaken van de ziekte ziet. Laat me je dit dan nogmaals duidelijk zeggen. Het kwaad bestaat niet. Ook niet het kwaad waarvan jij denkt dat je daardoor de ziekte kanker hebt gekregen. Je kreeg het bij je, omdat je er op een negatieve wijze ja, met het leven omgegaan was. En diep van binnen weet je dat het zo is. En iedereen zegt misschien wel, en, dat je heel erg positief bent en wil je uit dat andere gevoel halen. Maar de wijze waarop je met de dingen om je heen omging en hoe jij bepaalde met de omstandigheden om te gaan. Waren die, die zonder de liefde waren. Het is de kosmische energie, die alles, ja, laat ik zeggen, naar boven haalt bij mensen. Die op mensen inwerkt, waardoor de blokkades uit als het ware naar boven geperst worden. Het is een verandering van de frequentie van die energie. Het duwt als het ware de blokkades naar boven en laat ze in het daglicht zien. Het openbaart zich voor je neus. Je lichaam dus, je blokkades of zo je wilt, het negatieve denken, terwijl het naar de buitenkant, naar anderen dus, zo positief lijkt te zijn. Weet dat het kwaad niet bestaat. Dat wat het kwaad genoemd wordt, door de mensen, wordt gebruikt om de mens terug naar zichzelf te brengen. De mens die op een dwaalspoor gebracht was in zijn eigen leven. Het dwaalspoor dat hij zelf gekozen was. Daarvoor was het kwaad gebruikt om, weer, om je weer terug te laten keren naar het licht. Die keuze heeft ieder mens, maar dat is een keuze die vanuit het innerlijk genomen dient te worden. En die maar moeilijk eventjes aan tafel geuit kan worden. Of even tijdens een borrel. Mensen luisteren maar moeilijk. En zullen praktisch nooit naar dit soort inzichten luisteren. Maar toch gebeurt het al meer en meer en meer. Toch is het het delen van deze inzichten, dat je verder kan brengen in je leven. Je verder kan brengen in de trilling, in de frequentie die jij nu op dit moment bent. Maar er zit iets in je ziel waardoor het steeds verder wil rijken naar een volgende trilling en naar een volgende trilling. Dit is wat in het hele universum gebeurt. Overal, alles is trilling. En alles wil een trilling hoger. Of laat ik het zo zeggen, als je dat vervelend vindt, hoger. Een trilling verder. Zo wil jij dat van binnen ook. En probeer je hier niet te manipuleren. Maar dit is een type mens die in ieder mens zit. Ieder mens rijkt daar naartoe. En dat is een herinnering ooit door God in ons geplant. Het zaadje, inderdaad. Dat kleine mosterdzaadje, zoals dat dan in de Bijbel genoemd wordt. Dat is er bij ieder mens. En dat hunkert naar het licht. Dat hunkert naar een volgende frequentie van groeien. Het gaat vanzelf. Daar hebben wij onze hersens, hersens absoluut niet meer voor nodig. Het ontwikkelt zich vanzelf. Net zoals een plant of een bloem zich ontwikkelt, op dezelfde manier, zoals een baby zich ontwikkelt. Die denkt dat er toch niet over na, van kom, ga mijn armen en benen eens even laten groeien. Nou, nu even niet hoor, We heb het nou even te druk. Dat moet heel hard krijsen want anders krijg je geen melk. Nee, het zijn allemaal vanzelfsprekende dingen die allemaal gebeuren. Dus ook met jou is om die, die hunkering naar dat licht, die hunkering naar die liefde. Die hunkering naar die volgende trilling. En wees blij, wees dankbaar, wees vooral dankbaar voor dat het op je weg gelegd is. En je hoeft er alleen maar overheen te stappen, het te begrijpen, te accepteren en vervolgens los te laten. Dan hoef je dat nooit meer te ondergaan. Komt het ook nooit meer terug, kan niemand je bang maken, ja mevrouwtje. Uh, het kan wel weer terugkomen hoor. Nee, nooit meer. Niemand heeft die macht of die kracht in zich, in zich om jou bang te maken. Want jij weet je goddelijk, goddelijk en jij weet je het licht. Daar kan niemand meer bij. Dat is zo sterk. Dus ja, dat is een delen van een inzicht dat je verder kan brengen in je leven. En aangezien mensen niet naar welke goede raad ook mensen te luisteren, maar graag zelf de ervaring willen opdoen, zullen ze de ervaring van dat wat het kwaad genoemd wordt nodig hebben. Zo zal het bewustzijn zich steeds verder ontwikkelen, steeds meer en meer op deze wijze, met behulp van het eigen denken over de eigen ervaring. Nou, ik moet weer toch schande zeggen dat ik weer niet op de tijd gelet heb. Het is toch erg. Ik denk dat ik nog wat over heb. Dan ga ik, mocht het niet zo zijn, dan graag tot volgende week. Als het wel zo is. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week. Waar ik het zal hebben over zorgen. Zorgelijke zorgen. Niet over de zorg, maar de zorg dus van, van, van hoe je met je medemensen uh, in, in ziekenhuizen en dat soort dingen. Nee, nee, nee, nee, nee. Het gaat over zorgen. Zorgelijke zorgen. Nogmaals, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Al mijn lezingen zijn te horen op mijn website YHRA. En uh, die worden allemaal opgeslagen bij design, D i, -Z -Lang -I -N .nl. En En mag me rustig mailen, hoor. Duw het nu eventjes wat langer, want ik heb het razend druk. Um, maar je krijgt absoluut antwoord op je mails. Heel, heel erg bedankt nogmaals en graag tot volgende week. Dag!